Vanmiddag kunt u luisteren naar het hoorspel De Man Met Negen Levens. Naar een verhaal van Hugh C. Weir door Juri Kwant onder regie van Hans Karsenbarg. De Man Met Negen Levens een hoorspel geschreven door Jury Kwant naar een verhaal van Hugh C. Ware. I find love so delectable, dear. Do you have? I'm afraid it isn't quite respectable, dear. Oh, Madeline, I should bleep. But hang it. Come on, let's glorify love. Think you need to look more zinc. Me. Then dang it. You shall glorify. Madeline, if I Madeline. Love. Don't be annoyed. Ah, uh, come to, baby. Ah, uh, ik dacht dat jij zo dol was op Kershwin. Je kunt kiezen. Of je werkt mee en dan wordt het een artikel waar je tevreden over bent. Of je werkt niet mee en dan doe ik het helemaal zoals het mij goed dunkt, Met het risico dat er dingen inkomen die je niet bevallen. Oh, nou begrijp ik waarom iedereen zo bereidwillig en openhartig met jullie praat over zijn privéleven. Het gaat me niet om je privéleven. Ik weet hoe saai dat is. Ik ben je vriendin. <laughs> Mijn privéleven is één grote trip in vergelijking met mijn werk. Nou, waarom wil je dan niet dat ik er een verhaal over schrijf? Omdat The Chronicle een roddelblad is. The Chronicle is geen roddelblad. Ja. Dat heet Human Interest: Dingen die de mensen willen lezen. Madeline. Whisky. Port. Alsjeblieft, dankjewel. Ik ben uh, gisteren bij de hoofdredacteur geroepen. En als jij niet binnen een week met een artikel over mij komt, dan halveert hij je loon. Dan sta ik op straat. Kan jij eindelijk eens een echte baan gaan zoeken. Dan kom ik bij jou wonen. Mag je mijn dienstmeisje worden? <lacht> Wat heb jij te verbergen dat je niet wil dat ik een artikel over je schrijf? Waar openen jullie morgen de krant mee? Oh, de burgemeester gaat van zijn derde vrouw af. Nou, zie je wel. Zit op de hoek van Broadway in de 54ste straat een detectivebureau dat dolgraag in de krant wil. Ik wil jou. Waarom? Je weet waarom, je bent de beste. Nog eens hetzelfde. Nee, geef mij ook maar whisky. In hetzelfde glas, hè? Ja. Proost. Post. Doe je het? Je doet het. Madeline. Ja. Goedenavond. Ja. Ja, de Ja, dat ben ik. Ja, dank u wel. Goedenavond. Hmm. Expressbrief? Zo laat nog? Ja, mevrouw Madeline Mac, New York. Nee, geen afzender. Zien. Wendell T. Marsh Jr. Oh. Ken jij die? die? Jazeker. Dat is die Engelse dandy van in de 60. Woont van aan Central Park. Het gebouw met die oprijlanen, dat grote gietijzeren hek. Meneer oh, ja. is goed voor ruim 10 miljoen. Dan moet je luisteren. Geachte mevrouw Mac, als u dit leest, ben ik misschien al dood. Een vriend heeft me verteld dat u een intelligente, doortastende vrouw bent. Ik moet u zeggen dat ik weinig vertrouwen heb in het vrouwelijk intellect. Ik hoop dat u nog leeft, meneer Marsh. Maar door noodgedreven heb ik besloten te luisteren naar de aanbeveling van mijn vriend. In de laatste vijf maanden heeft men acht keer geprobeerd mij te vermoorden. De negende keer zal raak zijn, daarvan ben ik overtuigd. Ik heb geen idee wie de moordenaar is. Ik ken niemand die mij zo haat dat hij of zij me zou willen vermoorden. Ik heb ook echt geen idee, meneer Wendel T. Mars ah. Jr. Iemand die zo amabel is als u. Hier. Ik ben ah. beschoten... Ik ben achterna gezeten door ongure types. Ik heb siankali Kali gevonden in mijn lievelingskersentaart. Ik ben in mijn automobiel van de weg geduwd door een vrachtwagen. Maar door wie en waarom? Ik roep bij deze uw hulp in. Komt u naar mijn villa? Onmiddellijk. Mocht ik om een voor de hand liggende reden u niet meer te woord kunnen staan, dan staat mijn nicht Muriel Jansen tot uw beschikking. Hoog 28 Mars Junior. PS... In godsnaam, kom snel. Hoe laat is het? Oh, Elf uur. Ik ga met je mee. Benson. Benson? Madeline, ik ga mee. Ja? Vila? Met een oprijlaan aan een gietijzeren hek aan het park. Madeline! Benson. Benson! De auto, Benson! Nu! Madeline, ik ga mee. Ja, ja. Goed oké, okay, je gaat mee. Ja! Ja. Oh. Maar jij schrijft er niks over, hè? Wat doe je? Precies wat ik zeg. Je mag mee, maar je schrijft er niks over. Tenzij jij toestemming hebt van meneer Wendell T. Marsh, Jr. Maar, maar Zolang ik... Marsh leeft, beslist hij. Hij is mijn opdrachtgever. En als hij dood is, beslis jij? Ja. Dan hoop ik dat hij dood is. Ik ook. oh. Bij hey, Mars is het altijd druk. Als er geen feestjes, dan is er wel een schandaal. Hé, hey, hey, daar heb je de sheriff. <laughs> die met die cowboyhoed. <laughs> ja, dan ja, moet je die laarzen zien. <laughs> Ik denk dat Wendell Mars een gekostumeerd bal heeft. <laughs> Ik denk dat Wendell Mars de pijp uit is. Denk je dat echt? Halt, stop, staan blijven. U moet terug, niemand mag erdoor. Dag Nick. Hé, hey, Maddie. Ik zag niet dat jij het was. Foei, Nick. Sorry. Je ziet er goed uit. Dank je. Jij ook. <coughs> uh, Nick, ik wil je even voorstellen aan Nora Norriker. Nora, dit is Nick. Hallo, Nick. Hallo, zit je ook in het vak? Ja, nee. uh, dat wil zeggen, uh, Nora is in opleiding. Ze helpt me een beetje. Een assistent. Ja. Net zoals Wilson voor mij. Uh, zoiets, ja. Waar is uh, Wilson? Geen idee. Waarschijnlijk op zoek naar zeven sloten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. ja kunnen we doorrijden, Nick? Uh, ja, je weet wat er gebeurd is. Marsh is dood. Hoe ja. weet jij dat soort dingen toch altijd zo snel? Als ik je dat vertel, dan geloof je me niet. Probeer het eens. Marsh heeft het mezelf verteld. Die moet ik aan Wilson vertellen. Ja, rijd maar door. Ik zie je zo bij het huis. Jongens. Ik is Rij maar door, Benson. Die bent dus een echte sheriff. Een sheriff in New York. ja, hij is bij de politie. Brigadier. Hij ziet eruit als een echte macho. Ah, Hij is wel aardig. Ja. Soms een beetje onbehouden, maar totaal onschuldig. Als je naar hem knipoogt, bloost hij jou. Huizen Wendell T. Marsh, Jr. Huizen Welen T. Marsh, Jr. Dank je wel, Benson. Wij zijn hier... Gaat u weg? Pardon? Nee, nee, u begrijpt het niet. Ik ben Madeline Mack en dit is Nora Norke. Uh, goedenavond. Al was u de vrouw van de president. Ik laat niemand binnen. Uh, is Mevrouw Muriel Jensen thuis? Ze is thuis, maar ze wil niemand zien. En zeker u niet. Hm, kent ze me dan? Natuurlijk kent ze u niet, ze kent uw slag. Ah. ah, Nick. Sorry dat het even duurde. Hm. Ik kon Wilson niet vinden. Ja, de butler hier heeft wat problemen met onze aanwezigheid. Peters, dit is Madeline Mack, de detective. En de assistent. Detective? Oh, hemel, neemt u me niet kwalijk. Ik, ik dacht, ik, ik, ik ben in de war. Het is ook zo. Oh, dat geef niet. Komt u binnen? Ja, dank u wel. Nogmaals, het, het spijt me vrees. Nou, het is geen probleem. Kunnen wij de overledene zien? Natuurlijk, natuurlijk. Ik zal u voorgaan. Wat vind jij van Pieters? Pieters combineert gedienstigheid met hooghartigheid. Kortom, een, een typisch Engelse butler. Hij dacht dat we... Dat uh, we, je weet wel, waren. Wat? wat, wat je weet wel. Hij dacht dat we kwamen voor Wendel Mars om... Uh, je weet wel. Uh, waar heeft zij het over niet? <laughs> weet ik veel. Had Mars vaak uh, vriendinnetjes op bezoek? Hij was tegen de zeventig. Hij had geld. Oude vieserik. Hoe oud ben jij, Nick? 48. Hier is de kamer van Mars. Goede hemel. Zegt dat wel. Wat een ravage. Ja. Dat is een flinke partij matten geweest. Een flinke partij matten? Tussen wie? Marsh en zijn moordenaar. Als meneer Marsh vermoord is. Jij denkt van niet? Ik kan alleen maar zeggen, ik ben de hele dag thuis geweest... en ik heb niemand gehoord of gezien. En hoe verklaar jij deze puinhoop dan? Dat is Pieters taak niet, Nick. Uh, waar is Mars? Hier, achter zijn bureau. Wanneer is hij gevonden? Een half uur geleden. Mm -hmm. Maar hij is al een paar uur dood. Lijk eens koud. Nora, noteer je? Huh? Noteren? Uh, uh, oh, uh, ja, uh, ja. Uh, werkkamer. Ja. Tafel, stoelen, vazen, alles omver. Kennelijk gevochten. Uh -huh. Op het eerste gezicht geen verwondingen. Hoe snel? Op het eerste gezicht geen verwondingen aan het lijk. De deur is geforceerd. Licht uit zijn voegen. Ik heb samen met een bediende de deur open moeten breken. Meneer Marsh deed de deur altijd aan de binnenkant op slot. Hebben jullie geen extra sleutel? Jawel. Maar meneer Marsh had zijn sleutel aan de binnenkant laten zitten... zodat ik de mijne niet kon gebruiken. En de ramen waren die ook van binnen afgesloten? Jazeker. Nou, Dan kan hij ook niet vermoord zijn. Dat zeg ik. Noteren, Nora. Lijken is koud. Lijk heeft zijn pijp in hand en mond. Mm. Ruik eens. Gat wat daddy. Mm. Oh, ik vind het wel lekker. Help me herinneren dat ik ook weer eens een pijpje opsteek thuis. Hè? Ja, chef. Uh, uh, noteren? Het mondstuk van de pijp is kapot gebeten. Maakt de master een gewoonte van om op zijn pijp te kouwen? Dat weet ik niet. Ik zie geen andere pijpen. Had hij er maar één? Ik weet het niet. Hoe lang ben jij al in dienst? Veertien jaar en zeven maanden. Uh, Nora, noteren. Interessant boek op de leestafel. Auteur Orlando Giulio. Wat heeft dat nou te maken met hem? Noteren. Zal ik ook noteren dat de gordijnenkobal blauw zijn? Ze zijn marineblauw. Hoe moet ik dat noteren? Geen idee. Nou, dan doe ik het niet. Oh. Heb jij ook zo'n verschrikkelijke moeite met je personeel, Nick? Dan breekt me de bek niet open. Ik had Wilson hier naartoe gestuurd en toen... Ah, dat is meneer Truxton, de verloofde van mejuffrouw Muriel Jensen. Hij komt elke dag om deze tijd. Oh, wacht nog even, Peters. Heb jij meneer Marsh vandaag kerstentaart geserveerd? Kerstentaart? ja. Meneer Mars haat, haat de Dank je wel, Pieters. Heb jij dat, Nora? Ja, chef. Verdacht mannetje, vind je niet? Wie? Pieters. Waarom? Ik vertrouw hem niet. Net als jij. Ik bedoel, jij vertrouwt hem ook niet. Ik zag wel hoe je naar hem keek. Zo kijkt ze altijd. Nick, jij denkt toch niet dat... Pieters. Waarom niet? Ga maar na. Mars is vermoord. Er is hier gevochten, dat zie je zo. Rara, hoe kan dat als de deur van de binnenkant was afgesloten? Ik heb geen idee. En simpel. Pieters geeft zelf toe dat hij een sleutel had. Pieters heeft zijn sleutel gebruikt, is naar binnen gegaan, heeft met Mars gevochten en hem koud gemaakt. Maar Pieters kan de deur van de buitenkant nooit hebben opengemaakt. Er zat een sleutel aan de binnenkant. Dat zegt Peters. Precies, Peters zit gewoon te liegen. En die bediende die Peters geholpen zou hebben de deur te forceren? Die zit in het complot. Hmm. Interessant, Nick. Ja. Ik stel voor dat wij even een condolencebezoekje bezoekje gaan brengen aan mevrouw Muriel Jensen en de verloofde. Nora. Komen. Ja, chef. Aantekeningen tekeningen te maken in plaats van de jouwe. Als ik jou was, ging ik mijn perskaart om mijn nek. Gooi het Nikje er meteen uit. Uh, Nick? Nick, is het deze deur? Ja, ik kom eraan. Hoi. Nora? Wat? Jij hebt je pen in de kamer van Mars laten liggen. Hoe kom je erbij? Ik heb hem hier. Doe die pen weg. Jij hebt je pen in de kamer van Mars laten liggen. En als je dan toch je pen gaat halen... ...stop dan meteen dat grote bruin leren schrift... ...dat op het bureau ligt in je tas. Waarom? Het is het dagboek van Mars... Heb je al geklopt? Uh, nee. nee, Nora komt net tot ontdekking dat ze de pen in de kamer van Mars heeft laten liggen. Uh, uh, ja, ik ga hem even halen. Ik heb wel een pen voor je. Nee, nee, nee. Ze gaat haar eigen pen halen. <totstuk> ja, dat ja, nu niet. Wat zei hij? Volgens mij vroeg hij of alsjeblieft binnen wilde komen. Ja, volgens mij ook. <totstuk> Mevrouw Jensen? Muriel Jensen? Ja? Wie bent u? Muriel is echt te zwak om mensen te woord te staan. Mijn naam is Mac, Madeline Mac. Wij komen alleen even onze innige de deelneming betuigen met het verlies van mevrouw Jansen's oom. Dank u wel. En ook voor u, meneer Truxton. Van harte gecondoleerd. Ook mijn enige de deelneming. Het moet vreselijk zijn om iemand op zo'n manier te verliezen. Ja. Ja, hij was nog zo jong. Ik bedoel, zo fief. ik... Hij, uh, hij moet afgrijzelijke angst hebben gehad. Waarom? Waarom denkt u dat? Dit was de negende poging. Ik... Ik begrijp niet wat u bedoelt. Oh? Heeft u het u niet verteld? Wat? Ik denk mevrouw Merck dat het beter is als u een andere Homa? keer... Lieve Homo. Het gaat wel. Echt? Wat heeft oom u verteld, mevrouw Mek? E eerlijk gezegd heeft hij me niets verteld. Hij heeft me deze brief geschreven. Ik kreeg hem een uur geleden. Per express. O, o, oh, Wendel. Oh, oh. Heeft u... Mjolje, Mjolje. Mjolje, kindje. Mjolje. Mjolje, vrouw Jansen is flauwgevallen. Ja, en dat is uw schuld. Een glas water, snel. Pieters, een glas water. Ziet u nou wat er van komt? Ze kan het niet aan. Gaat u weg. Ik had er geen idee van dat ze flauw zou vallen. Nou, oh, ze komt alweer bij. Ik liet er alleen die brief zien. Gaat u nu toch alstublieft weg? Kom, Laura. Ik begrijp er niets van. Het is heel simpel. Die vrouw heeft geen zuiver geweten. Iets hoger? Ja. Dat is heerlijk. Mm. Nu tussen mijn schouderbladen. Ah, ietsje naar rechts. Ja. Mm. De heilzame werking van een goede massage wordt zeer onderschat. Beetje hoger. Ga je het me nu vertellen? Wat? Je zei dat je wist wie het gedaan had. Wat? Je zei dat je wist... Die Wendell Marsh vermoord heeft Dat heb ik niet gezegd Ik zei dat ik weet wie verantwoordelijk is Voor de dood van Wendell Marsh Weet je naar rechts Dat is toch hetzelfde ja. wie verantwoordelijk is en wie het gedaan heeft Nee Kun je je duim ietsje meer gebruiken Ja. En waarom stop je nou Ga nou door Ik weet wel wie jij verdenkt Ik verdenk niemand Muriel Jensen Ah hier zijn jullie Ah en ik nou, dat was praktisch een bekentenis, hè? Van Muriel Jansen, bedoel je? Ja, zij en de verloten zullen wel onder een hoedje spelen. Ik bedoel, jij laat haar die brief zien en ze schrikt zich een ongeluk. Waarom? Omdat ze bang is dat Mars in die brief een verdenking uitspreekt. Doet hij dat? Nee, integendeel. Hij heeft geen idee wie die moordaanslagen op ze geweten heeft. Hm? Stom van Muriel Jensen en haar verloofde om zich zo te verraden. Hm? Oh, ik ben er helemaal niet van overtuigd dat Muriel en Truxton de moordenaars zijn. Nee. Wat voor motief zouden ze hebben? Geld, natuurlijk. Dat kan ik zelfs bedenken. Muriel Jensen is de enige erfgenaam van Marsh. Ik heb Wilson naar de notaris gestuurd om het testament van Marsh te halen. Oh, prima. Ja, nee, maar toch, nee. Nee, ik weet het niet. Nee. Wie denk jij dan dat het gedaan is? Pardon. Wie denk jij dat verantwoordelijk is? Een expert in de chemie. Iemand van Italiaanse afkomst. Heeft een tijdje in Londen gewoond. En is al zo'n slordige 300 jaar dood. Hè? Ja. Denk aan de manier waarop Wendel Marsh om het leven is gekomen. Ik heb geen idee. De dokter doet morgen lijkschouwing. Gebruik je fantasie. Hoe zou Wendel Marsh vermoord kunnen zijn? Ik zie geen bloed, dus ik zou zeggen... Vergiftiging? Mm, en hoe gaat vergiftiging in zijn werk? Via het eten. Of? Die pijp. Juist, die pijp. En de verantwoordelijke persoon voor het gif in die pijp is Orlando Giulio, expert in de chemie, Italiaan. Heeft een tijdje in Londen gewoond en is 300 jaar dood. Het boek dat in de kamer van Mars lag. Precies. Ik durf er honderden om te verwerden dat er gifresten in de as van de pijp van Wendel Mars zitten. Ik ga het morgenochtend meteen laten onderzoeken. Kom, Nora. Even wat as uit die pijp schrapen. En dan gaan we naar huis. Uh, tot morgen, Nick? Graag. Ah. <tie> nee, nee, nee lieve Je kunt beter helemaal niets zeggen. Maar hoor, Als ik dit. Luister nou, Adel. Jij het is, hebt immers de dood van je <tie> oom toch niet op je gegeven? <tie> Hoorde, Hoorde je, je dat? dat? Nou? Ja. De... Ze hebben het moeilijk. Is dit niet het juiste moment om ze opnieuw onder handen te nemen? Nou, laat ze maar even in hun sop gaar koken. Zo. Hier hou jij die envelop even vast. Zo. Nou, dat doen we bij de kant anders. Wat? As uit een pijp schrapen? Nee, ...informatie uit mensen loskrijgen als ze wat te verbergen hebben. Zoals Muriel Jensen en haar truckster. Dat komt omdat jullie altijd met deadlines werken. Hm, heb jij daar geen huis? Ah, nee. Je hebt er echt lol in, hè? <grijg> geen commentaar. Zo. Zo. Ga maar even de kamer uit. Waarom? Of doe je ogen dicht. Waarom? Omdat ik het zeg. Geen sprake van. Ik ben bezig met een reportage over jou. Oké, okay, je mag het zien, maar je mag er niet over schrijven. Geef je pennis. Oké. Okay. Wat schrijf je? Kan toch lezen? Staat daar. Nee. Goed. En daar? Krabbels. Krabbels. Goed dat je nog een opleiding bent. Dat is hoogstwaarschijnlijk de naam van de moordenaar. Wie? Weet ik niet. Ik heb niet geschreven. <hijf> het ligt hier op het bureau. Ik denk dat Wendel Marsh het geschreven heeft. Waarschijnlijk vlak voordat hij zijn laatste adem uitblies. Maar ik ben er erg blij mee. Waardevolle aanwijzing. Jij bent verschrikkelijk. Ach, ik doe mijn best. Het is nog geen half elf. Proost. Heb je niet goed geslapen? Jawel. De dokter is bezig met de lijkschouwing. Muriel Jensen schrok zich dood toen ze dat hoorde. Je had het gezicht moeten zien. Alsof ze de jury hoorde zeggen... Muriel Jensen, u bent schuldig. <lacht> Truxton heeft iedereen verboden in de buurt van zijn verloofde te komen. Niemand mag de vragen stellen of lastigvallen. Nou, als dat geen bewijs van de schuld is, weet ik het niet meer en? Wat zat erin? Er in? Maar in die as zat er gif in. Wat doe je? Waar lijkt het op. Ik drink een glas whisky. Dit is je vierde. Ach, zeur niet. Madeline, wat is er? Ach, nu weet ik waarom jij bij de Rio-pers zit. Madeline! Dit is niet mijn vierde whisky. Je derde dan? Ach ja, wat maakt het uit, hè? Filmster Bobby Day trouwt vandaag voor de 27e keer met een oliemagnaat. dit keer. Dat is wat er aan jullie mankeert. Jullie dikken de boel aan, jullie liegen. Want dat leest lekkerder. Dat verkoopt beter. Geef mij dat glas. Jij blijft met je tengels van dat glas af. Er zat geen gif in die as. Hoe raad je het zo? Hoe kan dat nou? Ach, suffert ik ben. Was er ook zeker veel te mooi, veel te voor de hand liggend. Het lijk heeft een pijp in de mond, waarvan het mondstuk zowat aan pulp gebeten is. Logisch dat hij vermoord is met wat hij rookte. Nou, mooi niet. Wat nu? Nog een whisky. Nee. Ja? Hoi. Dit is dokter Dance. Dokter Madeline Mac en haar assistente Nora Norreker. Aangenaam. De dokter heeft sexy gedaan. En niets gevonden. Hoe weet u dat? Ik heb u toch gezegd dat ze heel goed is. Ze is helemaal niet goed. Ze heeft geblunderd. Is een klein beetje ook. Nou, je hebt gelijk. Dokter Dench heeft niets gevonden. Dokter? Ik heb seksie verricht En het volgende geconcludeerd. Ik kan geen verwondingen vinden. Behalve een paar lichte kneuzingen. De overledene is niet neergestoken. Hij is niet gewurgd. En hij is ook niet vergiftigd. Kortom, geen tekenen van moord. Dat is juist. Ik ben er dan ook van overtuigd dat Wendel Marsh zelfmoord heeft gepleegd. Wacht even, dokter. Vertel eens, Madeline. Wat hebben ze op het laboratorium in de as gevonden? As. Ja, en wat nog meer? As? As? Nog eens as? Dat is. Dat is duidelijk. Kan ik Muriel Jensen spreken? Wat mij betreft wel, maar de verloofde denkt er anders over. Hem. Kan ik me eerlijk gezegd heel goed voorstellen. Ik ook. Nora, we komen. U hebt een kwartier. Julian is erg zwak. Ik heb maar vijf minuten nodig. Is dokter Deinster nog? Ja. Moet ik hem even gaan halen, liever? Graag. Ik ben zo terug hoor. Miekevrouw Jensen, bent u er zich van bewust dat u gisteren flauw viel? Homer heeft het me verteld, ja. Weet u ook waarom u flauw viel? Oh, wat een vraag. Mijn oom is gisteren gestorven. Ik ben aangedaan. Dat is niet de reden waarom u flauw viel. Wat is volgens u dan de reden? Deze brief? Dat is niet waar. Wilt u hem lezen of... Uh... Zal ik hem voorlezen? Ik kan zelf lezen. Alsjeblieft. De laatste. Even. Begrijpt u nu waarom dokter Dench ongelijk heeft? Als hij zegt dat uw oom zelfmoord heeft gepleegd? Nee. Kunt u niet lezen? Uw oom schrijft dat ze al acht keer geprobeerd hebben hem om zeep te helpen. Dat schrijft mijn oom niet. Oh, mooi. Ik zal het u even voorlezen, mevrouw Jensen. In de laatste vijf maanden heeft men acht keer geprobeerd... Mevrouw Beck? Geprobek... Me deze brief is niet van onwendel. Wat? Het is zijn handschrift niet. Hoe kan dat nou? Iemand probeert een grap met u uit te halen. Ah. kunt u bewijzen wat u zegt. Ik, ik wil een brief of iets dergelijks zien. Een, een, een, voor mij wordt een, een boodschappenlijstje. Iets wat door uw oom is geschreven. Dat kan. Deze brieven schreef omwende me twee jaar geleden toen ik op kostschool zat. Alsjeblieft. Niet geloven. Totaal verschillende handschriften. En er is nog iets. Er staat hier dat er acht keren moordaanslag op Omendel zou zijn geweest. Ja? Dat is onzin. Tenminste, ik weet van niks. Hij zou het me zeker verteld hebben. Het wordt hoe langer hoe gekker. Pieters? Pieters? U gelooft mij niet? Ik weet de dingen graag zeker. Riep u? Ja. Pieters, ik heb reden aan te nemen dat in de afgelopen weken... een paar moordaanslagen op meneer Mars zijn gepleegd. is mislukt. Weet jij daar iets van? Moordaanslagen? Mm -hmm. Hij zou met zijn auto van de weg geduwd zijn. Hij is beschoten. gezeten door Loesje-typers. Er zat vergif in zijn kerstetaart. Ik heb u al gezegd, meneer Mars haat de kerstetaart. En van die moordaanslagen weet ik ook niets. Bovendien... Meneer Mars had geen vijanden. Mejuffrouw Janssen, Pieters. Zegt de naam Orlando Giulio u iets? Nooit nee, van hoor. Ik weet genoeg. Dank u wel. Nora? Heb jij dat dagboek van Mars? Ja, geef eens. Mag jij maar eens even iets voor jezelf doen? Ik ga wat in dat dagboek lezen. Kijken of ik die meneer Marsh wat beter kan leren kennen... Ja? Anora, ah, Ik weet niet wat er aan de hand is, maar iedereen is zo onrustig. Er wordt de hele tijd gedrempeld en gelopen en gefluisterd. Door wie? Oh, iedereen. De dokter, Pieters en mevrouw Jensen en de verloofde. Alleen Nick Pellicourt zit in de gang te dutten. Zie je wel dat ze wat op hun geweten hebben? Ja, mevrouw Jensen vroeg of ze de brief nog eens mocht zien. Geen sprake van. Die brief is een belangrijk bewijsstuk. De sleutel tot de oplossing van het drama. Die brief? Absoluut. Ben je erachter wie hem vervalst heeft? Ja. Wie dan? Niemand. Hé? He? Het is geen vervalsing. Die brief is echt. He, en, en die brieven die mijn voor Jensen had? Die zijn ook echt. Hoe kan dat nou? Heeft Wendel Marsh met opzet zijn handschrift veranderd? Ook niet? Dan begrijp ik het niet. Nou, dat komt later. Luister. Ik heb ze te lezen in het dagboek van Wendel Marsh. De zeer interessante lectuur... Ik weet zeker dat de moordenaar grote belangstelling voor dat dagboek heeft. Wat staat er dan in? Nou, dat hoor je ook later. Ik ga nu een poosje rusten. Ik leg het dagboek hier op het bureau van Mars. En zo dadelijk verlaten jij en ik deze kamer. Ik wil dat je over een uur gaat kijken of het dagboek er nog ligt. Als het weg is, waarschuw je me. Ik ben in de salon. En, en als het er nog ligt? Dan kom je ook naar de salon. Je zegt niks, je glimlacht alleen naar me, je loopt naar het dressoir, je pakt een glas, je schenkt hem tot aan de rand vol met whisky, je geeft hem aan mij en je verlaat de salon. Ook er nog licht. Ja, het is weg. Mooi zo. Nou, dan is het plan als volgt. Geen paniek. Oh. Dokter Dance! Dokter Dance! Help, help. Dokter Dance! Help. Do Wat is er aan oh. de hand? Oh. Madeline. Oh. Madeline. Ze heeft een, een, een, een hartaanval, geloof Rustig. ik. Rustig. Ik ben zo trots. Te... Rustig. Even diep in oh. Ja. Nog eens. Doet... Dit pijn? Nee. En dit? Nee. En dit? Nee. Hmm. Rookt u? Natuurlijk. Er is niks aan de hand. U hebt uh, waarschijnlijk wat uh, gebrek aan frisse lucht. Ach, oh, gelukkig. Ik denk dat u er goed aan doet straks even een wandelingetje te gaan maken. Dokter Bench? Ja? Er is telefoon voor u. Ja. Oh. Het is uh, dringend. Blijft u nog even rustig zitten, meneer van Meck. Hmm. Ik ben zo terug. Het erg dringend. Ja, ik Meneer van Meck heeft uh, frisse lucht nodig. Zet even een raam over. Ja, natuurlijk. Perfect. Snel, pak zijn tas. Hier. Hoe oh, stik, hij zit op slot. Geef mij even een haarpijn van je. Snel, snel! Ja. En kijk eens wat we hier hebben... Dagboek van Wendel Marsh. Oh, doktertje, doktertje. Dus dokter Dench heeft Wendel Marsh vermoord. Lijkt er wel verdacht veel op, hè? Lees dat eens. Hard op. Maandag 14 december. Als ik helder ben, gaat alles goed. Dan kan ik lezen, schrijven en een goed gesprek voeren met Muriel. Maar als. Stil. Ik... Dokter Dench! Verstop dat dagboek. Waar? Waar? Dat weet ik veel. Ga erop zitten. Ze heeft helemaal geen telefoon voor me. Oh, vreemd. Hoe gaat het met meneer Van Mek? Uitstekend. Hmm. Als ik u was, zou ik een paar dagen rustig doen. Hmm, dat zal ik doen. Maar ik moet eerst een moord oplossen. En in dat verband heb ik u iets te vragen, dokter Dantje. Mij iets te vragen? Ja, U. Is er iets dat u met mij zou willen bespreken? Iets waarvan u denkt dat het van belang zou kunnen zijn voor het onderzoek? Ik heb u alles verteld. Weet u dat zeker? Ja. U weet dat het achterhouden van informatie in een moordonderzoek kan leiden tot strafvervolging. Ik betwijfel of de arme Wendel vermoord is. En u weet dat het saboteren en blokkeren van een moordonderzoek kan leiden tot strafvervolging? Zoals ik al zei, ik betwijfel... Op... Nora, wees zo goed en ga je verstaan. Natuurlijk. Ziet u waar Nora op zat, dokter Dench? Nee. Wat? Dat. U, u hebt in mijn tas gezeten. Ik heb alleen teruggenomen wat niet uw rechtmatige eigendom is: het dagboek van Wendell Marsh. U heeft het weggenomen uit zijn werkkamer. Ik. Het... U... U... Dit is niet wat u denkt. Wat denk ik dan? Dokter ik... Dench? Dat ik Wendell Marsh. Hebt u uw dagboek gelezen? Genoeg om te weten dat het niet uw dagboek is en dat u het dus niet achterover had mogen drukken. U begrijpt niet hoe delicaat de zaak is waar we hiermee te maken hebben. Ook al denken sommige mensen daar anders over. Ik ben een intelligente vrouw, dokter. Probeert u het me maar eens uit te leggen. Wendel was ziek. Dat wil zeggen, hij maakte zich ziek. Hij rookte. Hij was verslaafd aan een opiaat, al jaren. Eerst een beetje, later meer. De laatste tijd was het elke dag raak. Hij, hij hallucineerde, hij was zichzelf niet meer. Het was vreselijk hem zo te zien. Maar ja, we konden niets doen. U had hem kunnen aangeven. Dan was hij opgepakt en in de gevangenis terechtgekomen. Nu is hij dood. Dat heeft hij verkozen boven de gevangenis. Ik heb daar mijn twijfels over. Die pijp van Wendel was geen gewone pijp. Hij had hem speciaal laten maken. Daar zat een extra compartiment in. Daar stopte Wendel zijn opiaat in. En zo leek en rook het. of hij gewoon een pijp rookte terwijl hij zich in werkelijkheid bedwelmde. Ja. Maar het eerste was het, het spul tasten zijn zintuigen en zijn zenuwstelselen. In feite werd ik gekzinnig. Vandaar het veranderde handschrift. Ja. En de hallucinaties over moordaanslagen. Ja. En er was nog zoveel meer. Zal u besparen? Ja. Ja, hij heeft het uit het boek van Orlando Giulio. Juist. Het was vreselijk voor die arme Muriel. Ze kon er niets tegen doen. Iemand die verslaafd is, is niet voor reden vatbaar. Maar wie zegt mij dat niet een van jullie... of jullie allemaal samen, Wendel, niet beetje bij beetje... krankzinnig hebben gemaakt met dat spul. Dat is een bespottelijke meneer, voor Mac... en uiterst pijnlijk voor Muriel Jensen. Dames, dokter Dench, de lunch is geserveerd in de eetkamer. Ik heb geen honger. Ik ook niet. Ik wel, maar ik heb geen tijd. Zoals u wil. Uh, maar Pieters, voordat je aan tafel gaat... ...zou ik nog graag een kleine vergadering beleggen hier in de salon. Dat kan meteen wat mij betreft. Waarvoor? U bent ervan overtuigd dat Wendel Marsh slachtoffer en dader is van een tragische zelfmoord. Om dat met u eens te kunnen zijn, zou ik graag nog één klein mysterie oplossen. En dat is? Ik vond in de Kamer van de Doden een briefje... overduidelijk het handschrift van Weil en Marsh. Mevlinne! Jij mag zo dadelijk, Nora. Op dat briefje stond de hartekreet 'nee' en nog wat gekrabbel. Ja, mogelijk de naam van de moordenaar. Ik, ik kon niet zo goed lezen. Maar gelukkig is mijn assistente Nora een volleerd grafologe. Ik stel voor dat ze in uw bijzijn onthult wat er precies op dat briefje staat. Madeline, ik. Niet zo bescheiden, Nora. Uh, waar heb jij dat briefje? Ik. Oh, jij hebt dat briefje op het bureau van meneer Mars laten liggen. Kun je het misschien zo dadelijk even gaan halen? Is de kamer op slot, Pieters? Uh, ja. Mag ik de sleutel? Zal ik het briefje halen, mevrouw? Dat is heel vriendelijk van je, Peters. Ach, dokter, zou het u dan zo goed willen zijn de andere te gaan halen? Als het moet. Wat doe je nou? Moord oplossen. Dat briefje heb je zelf geschreven. Nou, en, en ik ben geen grafologe. Ben jij geen grafologe? Ik zou zweren dat jij bij je sollicitatie tegen mij gezegd hebt dat je Koen Laude op grafologie was afgestudeerd. Meneer Jansen, meneer Truxton, dokter, een ogenblikje graag. Nick. Ja, wat kan ik voor u doen? Heb jij dat testament nog gekregen? Ja, hier is het. Mooi. Horus. Ja. Ja. Oh, wanneer? Ja. Nu. Weet je dat zeker? Als je niet opschiet, dan kom je te laat. Ik ben al nou, weg. Mag ik even uw aandacht, alstublieft? Dank u. De dokter heeft me zojuist opgebiecht dat Weilen Wendel Marsh verslaafd was aan een opiaat. Een sterk verslavend en hallucinerend middel. Een middel bovendien dat op den duur tot waanzin, paranoia en zelfmoordpogingen kan leiden. Weylen, meneer Marsh, nam de druk tot zich door hem te roken. Dit met behulp van zijn pijp waarin een speciaal compartiment voor het spul was aangebracht. Zeg ik het zo goed, dokter? Ja, meneer Merck. Hoe lang bent u al van deze feiten op de hoogte, dokter? Een paar jaar. U, mevrouw Jansen. Een paar jaar. En u, meneer Truxton, hoe lang bent u op de hoogte? Mijn verloofde heeft me ervan verteld ongeveer een jaar geleden. Het is goed dat Nick Petticourt even de kamer uit is. Het zou me niet verbazen als u alle drie zou willen aanklagen... voor medeplichtigheid aan het gebruiken van illegale drugs. U weet niet waar u over praat. We hebben ons best gedaan. Kennelijk niet genoeg. Meneer Marsh is dood. Vindt u niet dat we genoeg gestraft zijn met het verlies van Jules' hoon? En dat is nog niet alles. Ik heb hier het testament van Wendell T. Marsh, Jr. Ik zal u de belangrijkste passage voorlezen. Ja, laat ik Wendell T. Marsh, Jr. mijn gehele vermogen na... ...aan Bill Peters, mijn butler. Wat? Wat? Oh, oh, oh. Peter! Uh, uh, stilte, alstublieft, stilte! Ja, binnen! Op heterdaad betrapt. Hij wilde het briefje net verbranden. Pieters, jij wilde dit briefje verbranden omdat Wendel Marsh er behalve de hartekreet 'nee' ook nog jouw naam op heeft geschreven. Het is een eigen schuld. Pieters? Jij hebt Wendel Marsh vermoord door hem een veel te grote dosis in zijn pijp te stoppen. Het is zijn eigen schuld. Ik heb hem altijd geholpen, maar ik kreeg er nooit wat voor. Als ik dood ga, krijg jij alles, zei hij. Hij heeft het me zelfs laten lezen. Als ik dood ga. Maar hij ging niet dood. En toen heb jij hem een handje geholpen. Ze lieten hem in de steek. Allemaal! Hij werd gek zonder dat spul. Hij vroeg mij of ik het wilde halen. En dat heb ik gedaan. Dankjewel, Peters. Neem maar maar mee, Nick. Ja, einde vergadering, dames en heren. Oh, Madeline. Hm? Heb jij deze mensen niet iets op te biechten? hè? Huh? Iets over een briefje? Wat? Oh ja, ja, dat. Ja, <laughs> bijna vergeten. Uh, dames en heren, ik, ik moet u nog iets zeggen. Iets waarover ik gelogen heb. Nora Norker is niet mijn assistente. Ze is evenmin. Een cum laude, afgestudeerd grafologe. Wat doet ze dan hier? Haar beroep uitoefenen. Oh ze is van een begrafenisonderneming. Zoiets? Nora is journaliste bij de New York Chronicle. Wat? <tieden> Nora, zin, <tieden> vader. <tieden> <tieden> U hebt geluisterd naar het hoorspel De Man met Negen Levens, geschreven door Jurri Quant naar een verhaal van Hugh C. Weir. De rolverdeling was als volgt. Madeleine Mack, Marielle Violet. Nora Noraker, Alice van der Brink. Muriel Jansen, Francine Dresen. Homer Truxton, Wim van Rooij. Dr. Dench, Peter Arians. Nick Pedicord, Huip Broos. En Pieter Dolf de Vries. Technische realisatie Beer Gertenbach en Jan-Willem Wassily. Regie Hans Karsenbach.